Hula ligt in de onrustige provincie Homs. Volgens de activisten zijn complete gezinnen door het leger uitgemoord. Het persbureau AFP meldt dat de Syrische Nationale Raad om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad heeft gevraagd.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 Het weer veel zon, middagtemperatuur tussen 22 graden in het noorden en 25 in het binnenland. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANBB. Er staan geen files, maar de snelheidscontroles die aangekondigd zijn vandaag op de A12 tussen Utrecht en Arnhem. En de A27 tussen Utrecht en Almere. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, TV. radio en internet. Zandvoort. Nu. Goedemorgen, uh, Zandvoort. We technische problemen. Wij zijn Richard Buitendeck en. Ik ben Zonnepelt. Goedemorgen. En uh, nou, dit uh, prachtige weer hier in uh, Zandvoort met uh, allemaal activiteiten. Dus het wordt een, uh, wordt een uh, prachtige dag, een prachtig weekend. En uh, ga je nog wat uh, leuks doen, uh, Ben? Nou, ik ga zeker hier over het uh, gasthuisplein lopen. Ik ben er al overheen gefietst. Er worden allerlei uh, leuke dingen neergezet voor het Thai Festival. Hè? Vandaag. En morgen tot uh, 8 uur vanavond is het zeker. En morgen weer van 11 tot 8 s'avonds. avonds zie ik hier klaargemaakt worden om uh, op te treden. Het vet spet het al. En ik heb al wat aardige dingetjes gezien. Dus kom zeker een keer kijken op het plein. Natuurlijk het strand. En uiteraard de Pinkster races. Ja, ja. Uh, nou, de techniek wordt uh, verzorgd door uh, Daan Levers, de redactie door Yvonne Rozendaal, Irene de Jager en Ellen Janssen. En de koffie wordt verzorgd door Yvonne Rozendaal. En uh, ja, wat gaan we zoal uh, krijgen? We beginnen met uh, Frank van der Valk, dat is uh, ja, de, de bekende notaris van, uh, van Zandvoort zou ik uh, bijna. Al met de, ook behoorlijk warm, uh, zie ik uh, Frank. Ja. Nou, welkom. Um, dan om half elf is Mark Hoijveld van het Wim-Gerterbach-College. En uh, nou, er is toch weer een ontwikkeling in het uh, verder bouwen. En uh, als het goed is, gaat het nu helemaal loskomen van de Huis in de Duinen. Dan om kwart voor elf Joost Joop van Kempen. Met Zandvoort Open golf surfwedstrijd Dus het is niet, we gaan het niet over de golfsport hebben Maar we gaan het over surfen hebben Dan hebben we het nieuws En dan om als eerste onderwerp na het nieuws Jacques van der Meer over een torenbeklimming in de Bavo in Haarlem En ik moet zeggen, ik heb dat zelf ook wel eens gedaan Het is echt een absolute aanrader En er is om twee uur nog, als het goed is, nog plek Is het niet ontzettend hoog? Ja, dat klopt en dat is ook leuk, toch? Nou, ik ben zeer benieuwd. <laughs> heb je het wat gedaan, Ben? Zo, zo het horen niet, hè? Nou, ik heb wel op een uh, heel hoge toren gestaan omdat ik eraf moest springen. En dat is een beetje opleidingswaars, dus is helemaal geen probleem. Maar het lijkt me juist leuk om het eens de andere kant op te doen. tegen tegenop klimmen? Ja. Tegen de toren op? Ja. Oké, okay, nou, daar zijn trappen voor. Oh, dus je gaat alleen maar naar beneden? Nee, je gaat uh, met trap omhoog en trap omlaag. Oké. Okay. Maar uh, dan moet je het dus zomaar zeg, maar Ja, nee, Ik ben zeer benieuwd. Nou, dan hebben we om uh, tien voor half twaalf uh, onze programmeleider van ZFM Albert-Jan Vos. En uh, ja, de, we hebben de week van de lokale omroep en wij doen de volgende week uh, ook mee. Dus dan kunt u naar de studio komen als u dat uh, wil. En dan uh, om vijf voor half twaalf hebben we Nathalie Lindeboom over de verwenddag van ex-kankerpatiënten of gewone... Kankerpatiënten. En we gaan natuurlijk uh, eerst even lekker, uh, lekker naar de muziek. En dat is uh, Alan Parsons Project met Old and Wise. Zo, nou, we hebben even tijd om die microfoon over te uh, gooien. Wil jij dat wat Beautiful people You live in the same world as I do Test you before today. En welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Uh, we beginnen met het eerste onderwerp en dat is uh, meneer van der Valk, Frank van der Valk. We gaan tutoeren. Frank, heb je... Dat is prima. Dat is, uh, ja. En uiteraard uh, ben je van het kantoor van der Valk en Zwart. En uh, ja, uh, stel jezelf eens voor uh, Frank, want ja, een aantal kennen jullie natuurlijk wel. Alle mensen die een huis hebben gekocht uh, waarschijnlijk enzovoort, maar een hele hoop ook niet. Wat, uh, ja, wie ben je, waar woon je? Oké, okay, nou, ik ben uh, Frank van der Valk. Ik werk sinds 1993 in Zandvoort. Uh, toen uh, samen met André Gielen. Uh, in 1996 ben ik benoemd. En uh, in 2004 is uh, Gielen met persioen gegaan. Opgevolgd door Martin Zwart. En, dus ik werk hier alweer bijna twintig jaar. Dat, uh, tijd gaat hard. Ik woon zelf in Velsen. Hm. Uh, bewuste keus uh, om... Uh, ja, ik zeg altijd maar de verhalen die ik hoor, hoor ik bij mij aan tafel. En dat werkt dan toch het prettigst hè, om uh, een stukje onpartijdigheid en dergelijke ja. water te houden. Ik, ik, ik schat wel eens in Frank, mm. ik, ik heb het er nooit met ze over gehad, maar de, de dominees en de pastoors en de burgemeesters en dat soort uh, mensen die uh, toch wel een beetje publiek bezit zijn, ik, ik denk wel eens... Dat ze ook wel eens het heel fijn zouden vinden als ze ook buiten Zandvoort zouden mogen wonen. Denk je ook niet? Ja, dat denk ik zeker. Ja. Want jij, jij woont buiten Zandvoort en het is ja. toch wel lekker om... Uh... Het is natuurlijk een keuze als notaris buiten het dorp te wonen. Maar een, een dominee kan je natuurlijk niet verplaatsen. En de burgemeester ook niet. Nee. En de verhalen die bij de heer Zwart aan tafel komen, ja, dat is logisch. Ja. ja. In de, uh, uw bedrijf gaat het op het ogenblik heel veel in, uh, over, over belastingen en over erven. Er stond laatst een heel stuk in, uh, in het Haamsdagblad. Dagblad. Um, Succesierecht, wat houdt dat precies in? Uh, Succesierecht, uh, dat is alweer een oude term trouwens. Het heet tegenwoordig sinds 2010, heeft het erfbelasting. Uh, zoals uh, uh, schenkingsrecht, uh, schenkbelasting het tegenwoordig heet. Dat klinkt allemaal niet, maar het is wel zo. Um, dat is een belasting uh, die betaald moet worden na een overlijden. Um, en uh, ja, <tosses> dat is al, al, al zuur genoeg eigenlijk. Hè, want... Uh, Zeker bij mensen die in gemeenschap van goederen getrouwd zijn. Die hebben toch altijd het gevoel dat het vermogen wat ze hebben van hun samen is. En als je dan na het overlijden, wat al erg genoeg is, ja. eh, moet gaan betalen over je eigen centen. Ja, dat is toch wel zuur. Dat is zeer zeker. Maar hoe, hoe werkt dat nu? Uh, kijk, als het één op één is, is het makkelijk. Maar als er een, een, een gezin is met een aantal kinderen waar de, de vader of de moeder uh, overlijdt, dan is daar een vermogen. Wordt dat uh, verdeeld, wordt het gespreid? Hoe zit dat in elkaar? Nou, dat is een verhaal uh, voor en na 2003 eigenlijk. Voor 2003 hadden kinderen uh, recht om direct spullen op te eisen. De legitieme portie van de kinderen. Um, die was nog wat groter dan nu. Nu is het altijd de helft van het gewone erfdeel. En die legitieme portie, ja, dat was toch wel vervelend. Zeker in geval van verstoorde familieverstandhoudingen. Iedereen kent de verhalen wel. Uh, je, wat, kon er, je kon dus gewoon iets opeisen? Ja, als er, als er voor 2003 geen testament was, uh, kon je gewoon uh, ja, je erfdeel op gaan In 2003 is er een wetswijziging mm -hmm. gekomen, uh, de zogenaamde wettelijke verdeling. En die houdt in uh, dat uh, alles naar de langs toe gaat. En de kinderen alleen maar een vordering krijgen en niet opeisbare vordering in geld. Uh, dus krijg je krijgt noodrecht op spullen, alleen maar ja, okay. geld. Maar hij kan dus niets uh, opgeëist worden? Nee. Nee, nee. En daar, voor 2003 had je dan het nee. langslevende testament ervoor nodig om hetzelfde te bereiken. Dus ja. nu gaat het naar de langslevende, dat is uh, waarschijnlijk van de twee? Ja. Of maakt het niet uit van de hoeveel? Nou als je een man en vrouw hebt, dan gaat het naar de langslevende okay. van de twee. Maar de kinderen kunnen... Die, dat is dus niet de langslevende? Dat zijn de Dat is dat, precies. Dat is het. Ja, okay. En die krijgen alleen maar een vordering. Ja, Oké. Okay. Die, ja. die, en hoe zit het in elkaar, zo'n vordering? Die vordering die wordt berekend, het ligt even aan met of zonder testament, als er geen testament is, dan is de vordering het gewone breukdeel, bij een gemeenschap van goederen is de helft al van de langslevende en de andere helft wordt samengedeeld door de langslevende en de kinderen. Die vordering die staat, daar kan het kind niks mee? Daar kan hij niks mee, langslevende kan ook alles opmaken en dat hopen we ook altijd maar. Dat is toch de mooiste situatie eigenlijk. Ze hebben er zelf voor gewerkt dat ze het dan zelf opmaken. Of eerder aan de kinderen geven. Ja. Maar dat ze dat helemaal lekker zelf doen. Gebeurt meestal niet. Spaarzame mensen blijven spaarzame mensen. En uh, ja, dat is meteen een onderdeel van het, van het probleem natuurlijk. Ja. Zeker, zeker als er, als er een, een eigen huis is. Maar niet al te veel geld op de bank. Uh, ja, die erfdelen van de kinderen die zijn wel meteen belast met erfbelasting. Dus die moeten betaald worden? Die moeten meteen betaald worden, nee. ja. En de langslevende heeft een vrijstelling van meer dan 6 ton, dus daar kom je meestal mee. Aardig meer uit de voeten, zeg maar. Een, een beetje huis komt daar wel mee weg. Precies. Eh, want dan moet je nog eens een keer verdubbelen eigenlijk ook, hè? want dan zou de langslevende al 6 ton krijgen. Nou, dan moet je in de gemeenschap vergoederen. Dan ja, eh, moet je al dubbelen hebben. Dubbelen. Dus daar dat kom je niet aan. Daar kom je niet zo snel uh, aan. Nee. Um, dan, uh, uh, dat is dan veilig gesteld, het eerste gedeelte zeg maar, voor, de, uh, voor de langslevende. Ja. De kinderen die gaan zeg maar, op in de wachtkamer ja. met hun vordering. Ja. Over die vordering moeten ze dus die belasting betalen. Ja, Nou, gaat de langslevende betalen namens de kinderen. Namens de kinderen. Dus dan ze, krijgen, ze, krijgen ze niks en worden ze er alleen maar slechter ja. van. Moet dat dat betalen? Ja, dat moet wel. Je kan alleen die betaling wel uitstellen. Die kant wil ik ook op. Dat dacht ik. Ja. En, uh, hoe gaat ik heb er gelezen, dat ja. heet uh, twee staps. Twee traps maken. Twee traps maken. Ja, ja. Het is of, uh, de, van alles en nog wat genoemd. Uh, ik heb ook eens mensen begrepen die, die kwamen voor een twee traps raket. Nou, dat vind, <laughs> vind ik ook goed. Dat is ook goed. Maar dat verkeerde winkel. <laughs> maar, maar voordat we daar naartoe gaan, hè, naar de oplossing. Uh, ik vind het fiscaal zo'n raar verhaal. Dat je, je, je, je, je, je een van je ouders overlijdt. Uh, je hebt dan recht op, laten we zeggen, 10.000 euro, euro. Ik noem maar wat. Of... of maar nou, ik bracht niet uit. En dan moet je daarover, dat, als kind, over die 10.000 euro moet je dan belasting betalen, maar je, je krijgt het geld nog niet. Ik, is dat wettelijk nou niet een hele rare regeling eigenlijk? Nou, je krijgt natuurlijk wel wat, hè? Je krijgt een vordering. Ja, je krijgt een vordering, maar ja. Dus als de langslevende komt te overlijden, dan is daar al over afgerekend. He, dan mag je die vordering in de nalatenschap van de langslevende gewoon opvoeren. Ja, maar dat, daar zit dus een verschil in tijd in. Ja. Dus dat klopt ja. toch bijna fiscaal? Nee, maar ja, Gevoelsmatig klopt daarvoor? Nee, maar gevoelsmatig klopt er zoveel niet. Okay. Oké, we de kunnen er nog een programma overmaken. Belasting zou moeten betalen. Ja, ja, ja. Gevoelsmatig is een andere... Ja, ja. ja. ja. nou goed, dat, dat uitgesproken hebben. We. Wat is dan de oplossing? Want je komt met de tweetraps uh, raket. Ja, die, die, die tweetrapsmaking. Ja, de, uh, dan zeg je, in principe zeg je... Kinderen jullie krijgen helemaal niks. Ook geen vorderingen waarvan je nog maar af moet wachten of het geld opbrengt of niet. Je krijgt gewoon helemaal niks. Um, en alles gaat naar de langslevende toe. En dat is een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat uh, in eerste instantie er geen belasting betaald wordt. En um, ja, het, het kan toch wel stevig binnenkomen zo'n zo, zo bedrag. Hè? Want, want laten we zeggen. Uh, mensen hebben het goed gedaan uh, in, de, in de goedkope tijd door een huis gekocht. Nou, we zitten bijna weer in de goedkope tijd, maar. Um, maar de WOZ-waarde van een huis is bepalend. Uh, die, uh, niet de, de getaxeerde waarde, niet de verkoopwaarde. De WOZ-waarde. Mm -hmm. Nou, laten we zeggen, ze hebben het heel goed gedaan. Het huis is inmiddels 4 ton waard. Uh, en ze hebben 20.000 euro op de bank. Dan uh, is, is het, het zo... over die ouders hè, nu? Ja, die ouders. Ze hebben twee kinderen... Dan een laatschap. We hebben totaal 420.000 euro. En dan een laatschap is de helft daarvan. 210. 210 gedeeld door 3. Het is niet helemaal... Uh, o, twee uit kinderen deel en een ouderdeel. Deel. Deel. Ja. Ja. Dus ieder krijgt in principe 70.000 euro. Uh, die 70.000 euro van de langslevende is dus vrijgesteld. Uh, die heeft een vrijstelling van meer dan 6 ton. Uh, de kinderen hebben een vrijstelling van 19.000 euro. Dus die gaat er vanaf. En over die 51.000 euro die je dan overhoudt. Moet je Dan je moet je het betalen. Ja. Mm -hmm. Het is maar 10%. Maar het is toch 5100 euro ja. maal 2. Dat is de helft van het spaargeld. Ja. En dus dat voorkom je dus. En dat moet door... je dus ter plekke betalen. Ja. En dat is het, het, het nare. En, en, ja. en, en dus zeg je van. Als je alles op de langslevende zet. Dan hoef je dat bedrag niet te betalen op het moment dat, je ouders, dat een van je ouders, de kortslevende, overlijdt. Klop. Dat is het grote Klop. voordeel. En wat gebeurt er nou uh, als uh, de tweede ouder uh, overlijdt? Want uh, stel nou dat die tweede ouder een, uh, een testament heeft gemaakt en die geeft alles in Greenpeace. Pis je dan naast de pot als kind? Uh, ja en nee. Uh, het is zo dat bij ja. uh, die tweetrafsmaking bepaal je dat alles voor de langslevende is. Die hele nalatenschap gaat naar de langslevende toe. Maar er staat wel bij dat de langstlevende verplicht is om alles wat er nog over is Kijk. bij het overlijden van de langstlevende na te laten aan de kinderen. Maar die mag dus ook geen testament maken, bijvoorbeeld met goede doelen dus? Nee, nou ja, wel voor zijn eigen vermogen, ja, maar ja, niet voor, voor de helft voor het, van de eerste overlevende. Voor het gewone deel. Ja. Ja. Uh, Richard zei het al, de langste levende die, uh, die passeert, dat, blijft, dat bedrag blijft over. En dat is dus compleet belast voor degene die overblijft. Ja. Dat kun je natuurlijk ook verminderen door schenkingen. Ja, ja zeker. En, en, en, ja, en niet alleen schenkingen. Je kan ook aan van alles en nog wat denken. Je, je kan ook bijvoorbeeld denken aan aan uh, uh, je mag dus aan, aan de kinderen, maar ook aan de kleinkinderen mag je wat nalaten. En dat overeenkomst tot dat testament is dat mogelijk. Uh, want niet alleen kinderen hebben een vrijstelling van 19.000 euro, maar ook kleinkinderen. Dus je, kan, het je het gaat het aardig opbouwen? Je kan het aardig, aardig gaan vullen. Ja, ja. En nou is 19.000 euro een hoop geld. Hè, dat hoeft natuurlijk ook niet te zijn. Maar alles daaronder is natuurlijk ook goed. Ja, maar in, het, in het voorbeeld zat een huis van 4 ton. Dus dan schiet je redelijk, redelijk op natuurlijk. Ja. Dus ja. Je dan, uh, is dat eigenlijk uh, progressief die belasting? 10%, 15%, 30%? Uh, ja, vroeger, ja, vroeger erfbelasting. Was, uh, ja, voor 2010 was het echt een schrijventarief. Uh, 2010 uh, heb je nog maar twee uh, groepen erfgenamen overgehouden. Dat is de eerste tariefgroep, daar zitten langs levende in, en de kinderen en de kleinkinderen. Dat is 10% denk ik 10% dan. en eh, alles boven de 115.000 euro is 20% en de tweede tariefgroep is de rest zeg maar. En die begint bij 30% en alles boven de 115.000 euro is 40%. Hm. En dat lijkt zo. maar vroeger was het nog veel meer, ja, dat Een oude vreemde worden. tarief zoals het toen ja. heette. Dat was maximaal 68%. Procent. Ja, dat was ridicule. 68%. Ja. Dat is, uh, ja. Maar ja, goed, het, het blijft veel geld. Ja, het blijft veel geld, ja, absoluut. Uh, nou, is er ook nog mogelijkheid om tijdens je leven te schenken aan je kinderen? Hoe lang, uh, Hoeveel uh, is daar maximaal uh, voor vrijgesteld? Ja, dat is 5000 euro per jaar ongeveer. Oké. Okay. Uh, maar ja, kijk, uh, als het geld op de bank staat, is dat mooi. Moet je altijd doen. Hè? Beter met de warmhand en met de kouwand, zeggen ze. Maar, uh... Zij zijn hier nog dankbaar ook ja precies het zijn leuke pakjes onder de kerstboom mooie tekening ja, ja. Maar, ja. Ja. En, uh, maar ja, het probleem is, zit het geld in het huis ja, dan kan je het niet weggeven nee, nou, niet. normaal genomen, nee, nee. tenzij je gaat schenken op papier dat ja. betekent je geeft oh, het weg ja. dan krijg je een soort achterstallig je geeft uh, het uh, weg en je leent het meteen weer terug van de kinderen oh, prima, nou, dat is een goede deal ja. uh, we zijn bijna door de tijd heen Frank, heb je nog meer uh, goede tips voor de Zandvoortse bevolking? nou goede tips ik uh, krijg de laatste tijd ook naar aanleiding van het artikeltje uh, nog wat mensen aan tafel die testamenten hebben van 30 jaar oud en ja dat, dat, dat word ik toch wel een beetje bang want 30 jaar was de wereld heel anders hmm. ja. maar het zijn toch dezelfde kinderen het zijn dezelfde kinderen maar fiscaal werkt het een beetje anders okay. laten we maar zeggen. wat kun je zo'n voorbeeld geven ja daar de, de worden uh, de, bijvoorbeeld nu nemen we uh, een, uh, een uitsluitingsclausule op. op betekent uh, leggen ze de koude kant krijgt niks als een kind in gemeenschap voor goederen getrouwd is, blijft het altijd voor het kind zelf en nooit voor de aangetrouwde. Dertig uh, jaar geleden kwam dat niet zo vaak voor. Uh -huh. uh, de, de opbouwde rentebepalingen waren heel anders. Uh, er werd meestal niemand tot executeur, hè, iemand die de zaken gaat regelen, uh, benoemd. En dan heb je een, een, een testament van, van ja een kantje, anderhalf kantje tekst. Uh -huh. Terwijl je nu wil je het een beetje goed re, uh, regelen, op vijf, zes pagina's zit. Uh -huh. Ja. Er is gewoon veel meer mogelijk. Dus eigenlijk, uh, je moraal van het verhaal. Uh, als je een oud testament hebt, jij zegt 30, maar wat, wat, wat is een mooie leeftijd om weer eens het uh, ja, testament te herzien? Alles wat, wat, wat, wat ouder is dan, dan, dan tien jaar, laat ik tien jaar. kijken. Ja. En uh, kijk... En even laten kijken, dat kost geen geld. Even laten kijken, kost geen geld. Kijk, dat is prima natuurlijk. Want even, even kijken, dat kost ook een minuut. Ja. En. Uh, dan, um, en als er wel wat nodig is, ja, dan, dan, dan moet je om gewoon kijken van wat willen mensen. Het ja. gaat er niet alleen om wat moet fiscaal, maar wat voelen de mensen zich goed. Ja. Mm -hmm. Absoluut. Hij zal het zelf natuurlijk niet zeggen, maar uh, ik denk dat het voor een veel mensen gewoon raadzaam is om een bij een notaris, ja. maar misschien ook wel bij jullie in het kantoor langs te komen. Ja. Uh, als ik het zo hoor, dan is er heel veel veranderd. Ja. Dus is het gewoon duidelijkheid om even langs te komen kijken. Ja, al is het alleen maar voor de duidelijkheid. Ja. Ja. Kun, kun je een paar doelgroepen noemen die, waarvan het zo, zo handig is om, om naar een keer naar de notaris te gaan? Zijn die er? Ja, zeker. Uh, ouderen, uh, een, een langslevende zonder kinderen. Ja. Want kijk maar naar de uitvaart. Mm -hmm. uh, kijk maar, uh, je moet op zoek naar erfgenamen. Uh, dat willen ze, die erfgenamen willen ze vaak helemaal niet, maar het is toch wel nog wel beladen. He, om uh, naar een notaris toe te gaan. Nou, dat valt reuze mee. Um, en uh, al bereik je alleen maar dat, uh, dat je uitvaart wordt geregeld op een manier die je zelf wil. En dat kan via de notaris geregeld worden? Je kan een, een, een executeur benoemen. Ja, die, iemand die dat gaat regelen. En je kan zelf ook al heel veel regelen natuurlijk. Ja. En ja, ja, kijk, je hebt je, je leven lang voor gewerkt. Kijk dan ook op een goede manier waar de centen uiteindelijk terecht komen. Ja. Ja. Okay. En de koffie is altijd. lekker. En de kosten loren ja ja J jij komt er wel eens uh, ben heel af en toe <laughs> hey, Zullen zo afronden ja prima hartelijk dank voor ja. uh, de toelichting ja. uh, de, Nogmaals de moraal van het verhaal als je twijfels hebt over dit soort dingen ga bij een notaris langs of bij een notaris van de valk uh, dan heb je duidelijkheid en dan weet je waar je het over hebt ja heel erg bedankt voor Vindings. de aanwezigheid en een goede goed weekend ja ik vertelde net dat we Mathilde Santink. of dat we Ellen Parson Project gingen horen. Maar ja, dat heb ik verkeerd voorgelezen. Toen net hebben we gehoord uh, Mathilde Santink. met Beautiful People. Maar dat had u waarschijnlijk wel gehoord. En nu gaan we luisteren naar Alan Parson Project. met Old and Wise. gewisseling van de wacht. Ja. Wilco, tabak, dank voor jouw blijven. En achter de schuiven zit tegenwoordig de voorzitter. Kijk, uh, een allround. Pieter Joustra. je bent wel vroeg, Pieter. Ja, ja <laughs> uh, Daan Levers die is nog even bezig in Hotel Hoogland om het een en ander op te ruimen. En die komt dan ook hierheen. Um, wij praten eventjes door en dan gaan we een stukje muziek draaien, of niet Richard? Ja, ja dat wordt Frank Sinatra. Hè? Kijk, kijk ja. de, de keus van meneer Jouwstra wordt Frank we hem gewoon even openstaan totdat uh, Pieter Jouw staat klaar is met de allerlei de knoppen. Uh, schuiven en masterknoppen moeten aan. <applaus> en als hij het hoort, dan schuift hij ons er zelf weg. Uh, dit was de notaris van de Kost verloren. Uh, op zich natuurlijk een heel uh, interessant. Idee. that I can believe in Looking for something that I'd like to do with my life There's nothing behind me and nothing Holding in stories, don't know where I'm going. I'm not sure where I've been. There's a spirit that guides me. my life there's nothing behind me and nothing that ties me to something that might have been true yesterday tomorrow is open right now it seems to be more than enough to just be is holding in store Don't know where I'm going I'm not sure where I've been There's a spirit terug bij goedemorgen in Zandvoort. Na nou, ons volgende gast Mark Hoijveld is aangeschoven. Uiteraard was hij eerst naar Hotel Hoogland uh, gegaan, maar nu is hij uh, in de studio. Nou, welkom uh, Mark. Goedemorgen. Jij bent van het uh, Wim Gertenbach College. Ja, ja, daar ben ik. Uh leraar en economieleraar en um, zeg maar de rechterhand van de directeur op dit moment. Oké, okay. en uh, woon je ook in Zandvoort? Nee, ik ben lekker op het racefiets gekomen. Ik denk de files zullen al wel toenemen, dus uh, binnendoor vanuit Driehuis, heerlijk. Ja. Dat is een mooie route, hè langs de duin. Daar doe ik met veel plezier. Ik <laughs> ja, doe het is regelmatig zochtig nog Alleen maar duin? Ja, duin, ja. Prachtig. Ja, het is prachtig. Hey, we gaan even naar de Wim Gertenbach College. Uh, welke, kun je daar iets over vertellen? Uh, bijvoorbeeld welke type scholen zitten er uh, nu? Nou, eigenlijk is, uh, is, het, uh, is, is het Wim Gertenbach College een hele... Uh, in de volksmond, of in, de, in, de, in het onderwijswereld noem je dat categorale MAVO. Zo uh, staat het bekend van vroeger. Tegenwoordig noemen ze dat VMBO-TL. Waar staat het TL voor? Uh, de technische leer, of, uh, Theoretische Leerweg. Mm -hmm. um, en wij zijn een schooltje met uh, 180 leerlingen. We hopen altijd uh, op 200 leerlingen. Daar, daar zijn we eigenlijk wel voor gebouwd. Een hartstikke leuk schooltje met leerlingen die, uh, die, uh, ja, die een maan voor advies zeg maar, krijgen. En, uh, <coughs> en, en in Zandvoort, in een relatief veilige omgeving, een klein schooltje, leuk personeel, uh, uh, enthousiast gebeuren, aan de slag willen. Dus een ontzettend leuk schooltje, zeg maar, wat dat betreft. En ik heb uh, begrepen uh, dat jullie ook iets met LWOO doen? Mm. Dat is de leerwegondersteuning? LWO, ja, LWO, dat is niet echt een, een richting in het onderwijs zoals HAVO of VWO. Op, op elke richting kunnen, kunnen LWO leerlingen zitten. Dat, dat heeft te maken met leerlingen die um, um, op een of andere manier ondersteuning nodig hebben. Um, je maar kunt kunnen we gewoon... Uh... De, de VMBO de leerling ja, zijn. Ja, maar dat kan ook een HAVO leerling zijn, alleen dan zullen die dat op de HAVO of op de VWO krijgen. Mm -hmm. En die ondersteuning bieden wij, en dat moet je je voorstellen, wij, wij, wij zijn heel erg gespecialiseerd in bijvoorbeeld het, het uh, um, uh, dyslecte. Uh, de, tegenwoordig zijn er veel kinderen dyslectisch. Uh, wij hebben daar een goed plan voor staan. Nou, wij daar kunnen leerlingen iets meer geld voor krijgen als je dat aanvraagt um, bij de instanties, en dat geld zetten wij op een goede manier in, zodat die leerlingen wel op, uh, op een normale manier onderwijs, uh, onderwijs krijgen en mee kunnen op de MAVO. Je, je zegt, tegenwoordig zijn er veel kinderen dyslectisch. Is dat zo, of komt dat boven? Dat is een goede vraag. Um, ik weet niet of het. Nou, ik, ik stel hem Vroeger had je uh, uh, geen HDHD-kinderen, uh, en nee. nu ineens wel. Ja, nee. Um, um... Ik ken de cijfers niet, maar wat ik wel weet is... Nee, wat ik zie is dat bij ons op school veel dyslectische leerlingen komen. En uh, daar baseer ik het een beetje op. Maar dat heeft vooral, uh, is vooral ingegeven aan het feit dat die leerlingen naar ons toe komen... omdat wij daar een goed beleid voor hebben. Nou, dat, dat wou ik dus net ook aanhalen. Uh, jullie staan in, in, in de regio, bekend als school die, dat, die daar heel veel aandacht aan besteedt. Ja. En dan kom ik even terug voordat we naar de verbouwing gaan op uh, het dichtgaan van de Gerddeburg. Uh, ik denk dat het twee jaar geleden is dat dat ja. uh, speelde. Hoe is dat afgelopen? Want ineens hoorde hij er uh, weinig meer van. En Gert de Bar ging door. Ja, ehm. Um, er was de, de, de, de, precieze, de, de, de precieze politieke achtergrond van het hele verhaal is niet meer helemaal bijbekend natuurlijk. Maar um, op een gegeven moment was er sprake van dat uh, zowel politiek als college van bestuur van ons. Hè, ja. uh, van onze van Dinamaren. Dinamaren um, zoiets hadden van ja, dit, dit gaat niet goed. Uh, kleine school moet veel geld in. Maar het ging uh, uh, wel goed. Maar het ging hartstikke goed. Wij als docenten samen met de MR hebben dat, uh, hebben dat ook ondervonden. Samen met leerlingen, samen met de ouders. En daar hebben wij uh, ja, hard tegen gestreden. Um, en uh, laten zien van wij zijn heel goed in heel veel dingen. ...in, in yeah. onder andere dyslexie. Hmm. Um, um. Nou, dat heeft erin uh, geresulteerd... Dat, ...dat op een gegeven moment na allerlei gesprekken... ...op een gegeven moment is gezegd... ...oké, okay, we gaan het wel proberen... Uh, ...we gaan het doen en we gaan aan de slag... ...en we gaan, uh, uh, we gaan naar boek. Toen, toen is het een jaar lang eigenlijk... ...min of meer stilgebleven... En nu ontstaat er weer iets waarin blijkt, daarom zit ik hier waarschijnlijk ook, ja. uh, da da that, uh, <laughs> dat er iets gaat gebeuren. Ja, dat is ook zo jammer, want er waren uh, grootse plannen uh, in uitruilprojecten, een mooie school in het zicht van Zandvoort, uh, op de hoek van uh, Huis in de Duinen. Een aantal Huis in de Duinen woningen die zouden dan gebouwd kunnen worden op het mooie terrein van, uh, van de Gettenbach. Ja. En nu ineens uh, lezen wij in de krant dat het niet doorgaat. Nou, het uh, je moet je voorstellen, een jaar geleden of anderhalf jaar geleden, toen, dat, toen dat, die gesprekken weer gaan gingen, van oké, okay, we gaan door, we gaan iets, we gaan iets hmm. proberen. Zijn Er natuurlijk allerlei gesprekken, hebben er plaatsgevonden met uh, Huis in de Duinen, en Konden die, die, die, die ruilacties en ideeën die er waren. Nou, er bleek al heel snel dat dat lastig was. Echt, het rare je? was dat het eigenlijk in de volksmond al heel snel gezegd werd, een jaar geleden, van nou, dat dit en dat. Iedereen vond het goed, hè, zelfs de politiek vond het goed. Ja. En nu ineens is het pats afgelopen. Zijn daar in de aanloop dan geen goede gesprekken over geweest? Nou, ik denk dat... Zonder, ik heb niet aan, aan, bij die gesprekken aan tafel gezeten. Maar van wat ik ervan weet is dat um, um, vooral in... Die, we weten allemaal in de zorginstellingen, het geld is, is er niet overal. Nee. Dus voordat je daar zegt van we, we slopen een heel gebouw en we <coughs> zetten er een nieuw gebouw neer. Hmm. Ja, dan moet je wel, moet je moet je wel uh, ja. voor goede huizen komen. En ik denk ja. dat ze goed, goed nagedacht hebben. En toen gezegd hebben van oké, okay, dat gaan we niet doen. Wim Grettenbach, jullie hebben een groot, uh, groot mooi terrein. Wat is daar mogelijk? Nou, en op dat punt zijn we nu maar wat is er mogelijk bij ons op het terrein? Want één ding is zeker, het gebouw wat in 1956 is neergezet. Ja, dat is wel hoe pittoresk en hoe, hoe, <laughs> hoe, mooi, hoe ja. mooi en hoe gevoelig. En mensen die er komen en die er vroeg op school hebben gezeten die zeggen. Ja. ja, prachtig, geweldig. Weet je, het is uh, niet meer van deze tijd. Nee, het gebouw is gewoon min of meer af. Ja. Uh, dus, dus dat, dat is voor iedereen wel duidelijk. Nou, en dan zitten we nu in de fase, hoe gaan we dat dan doen en, en wat gaat er dan komen? Ik heb gelezen dat het een snelbouwmethode uh, idee gaat worden. Ja, dat, dat klinkt vaak negatief, snelbouw. Oh. Um, um, dan denken mensen van, ja, daar komen er wat uh, van die portocabines mm. en, uh, en, die, en die stampen op elkaar. Um, wij zijn nu in het traject van, dat we aan het kijken zijn naar, ja, wat is er mogelijk in die, en daar zijn mooie dingen in mogelijk. Ja. Het voordeel daarvan is, um, um, stel dat we gaan groeien, stel dat het aanslaat. ...je zet er heel makkelijk iets bij... ...het voordeel is, stel dat het niet werkt... ...dat het allemaal over 15 jaar of over tien jaar zegt... Maar ...ja, dit was een leuke actie... ...dan kun je daar iets makkelijks mee... Nee, iets, iets, maar ja, ...je hebt in ieder geval geen dure investering gedaan. ...nee, inderdaad... Dat, dat, ...dat scheelt voor, ja. uh, voor nou, onderwijsverstellingen van, zeker... ...ja, alle partijen zullen, daar, zullen, daar, uh, ja, zullen je, daar ook over nadenken... ...je blijft natuurlijk een poot van Duna ...die redelijk in, in het nieuws komt af en toe... Het overkoepelende die zal dat moeten gaan betalen, toch? Nee, een gemeente. de gemeente gaat het betalen. Ja, ja dat, is een, een, een, een, een, dat is geen spel, dat, daar zijn regels voor. Mm -hmm. uh, zoveel leerlingen heb je, daarvoor word je zoveel gefinancierd okay. en binnen dat geld uh, ge mag je, wat, mag je uh, doen. En uh, sommige gemeenten zeggen van hier is het pot met geld, daar doe je het van. Andere gemeenten zeggen van nee, wij gaan mee overleggen, wij gaan nadenken, we denken mee. En, uh. Heb je het idee dat uh, de school plat gaat en dat er dan iets nieuws komt? Want ik hoor aanbouwen zeggen Nee, ik, ik, ik, ik heb het idee persoonlijk dat we nou een. een, een wij zijn al, met allerlei bezoeken gaan we vanaf 4 juli. Ik, mijn directeur zei 4 juli vrijhouden, want dan gaan we allerlei uh, scholen Projecten bezoeken. Eigenlijk. Samen met een aantal mensen. En. Um, ik heb het idee dat we een leuk gebouw, een mooi gebouw gaan ontwerpen. Samen met iemand die daar verstand van heeft. Mm -hmm. Met alle onderwijskundige concepten daarin die wij voor ogen hebben. En dan wordt dat een, een tijdje discussiëren van wat kan wel, wat kan niet. En dit, het is natuurlijk altijd te duur en dan gaan we wat dingen weghalen. En het is altijd... Ja, het is, ja, mooi ja, maar dan, als jij een keuken gaat bouwen, dan is het ook altijd te duur. En dan ja, ga je. Meestal <laughs> ja, meestal wel korting. Als je hier bij kellerkeukens gaat, bij Robin Keller gaat dat. <laughs> ja, maar goed, dat is een ander verhaal. Um, um, en, en dan, dan staat er iets van een mooi gebouw op papier en dan wordt er nagedacht van wat is nou operationeel, wat is nou handig. Moeten ja. we eerst een sportel weghalen, moeten we, moeten we eerst een vleugel weghalen, zetten we het op het sportveld neer. Uh, ja, en daar zal de gemeente natuurlijk ook zijn zegje over doen. Je praat over uh, snelbouw, hier aan het eind van de straat, een klein stukje links is een snelbouwhuis in twee dagen neergezet. En daarna ging men er omheen een muurtje metselen en binnen een week stond er een prachtig pand. Ja. Dus het blijft een optie met snelbouw om in de vakantie een nieuwe school in te zetten. Nou ja, ik kost wel geld. Ik, natuurlijk. Ja, precies. En ik weet niet, ik weet niet. Ik zit er nog niet goed genoeg in dat ik weet hoe snel dat, dat gaat. Maar nou ja, wat ik hoor, de verhalen is drie, vier maanden moet er iets kunnen staan. Dus ik begrijp eigenlijk dat jullie er toch op, op aansturen dat je gewoon, laten we zeggen, in half juni of zo dicht gaat. En dan in september weer gewoon door op dezelfde plek kunt gaan alder niet in de nieuwbouw? Dat je daarop aanstuurt? Dus dat je niet een uh, tijdelijke huisvesting elders nodig hebt? Als ik het voor het zeggen had wel, maar um, ik hoef denk ik niet uit te leggen dat, dat dan er nog allerlei uh, bestemmingsplannen, wijzigingen enzovoort komen. Dus ik schat in dat dat plannen naar, um, uh, maar dat is mijn inschatting, hè? en dan uh, word ik straks natuurlijk op mijn vingers geslagen. Van, je hebt het ja, terug... ik heb het niet over dit ja, jaar, half juni, maar. Oh, ja, precies, oké, okay, we zijn. In, ja. een, een half ja, juni, ergens dat, in de toekomst. Ja. Ik, ik denk als we een jaar verder zijn en ja. dat, dat plannetje wat jij zegt gaan doen. Ja, absoluut, dat zou, ik, dat zou ik de mooiste. En je kan misschien zelfs wel iets eerder beginnen, omdat we examenleerlingen hebben, die laat je examen doen, die zijn op een gegeven moment weg. Uh, of klaar, die zijn er niet meer. Dat scheelt ja. in je leerlingenaantal. Dat is allemaal wat makkelijker. Kan je tegenslopen? Ja, is er allemaal wat makkelijker mee te, mee te werken. Ja. Maar dat, wat jij zegt, als dat uh, eind volgend schooljaar uh, uh, de plannen zeg maar, uh, klaarstaan en dat kan beginnen, dan zou ik, uh, dan kom ik hier nog een keer en neem ik appeltaart mee. Nou, nou die slag gewoon. Die staat. Ja. Yvonne, wil je dat even noteren? Ja. <laughs> als er een nieuwe schoolplan is, dan uh, krijgen wij hier appeltaart. Met slag ook Dan kom ik nog een keer terug. <laughs> ja. um, de besluitvorming gaat dat snel, denk je? Gaat dat traag? Het gaat um, natuurlijk over, over allerlei schuiven. Uh, de schoolleiding, de gemeente, de politiek. Wat ik, verwacht je daarvan? Nou, ik Om, vond, omdat er, al, er wordt natuurlijk al redelijk lang over gesproken. Ja, ja. Nee, nee, en, en met dat in je achterhoofd, denk ik dat mensen wel zullen zeggen: Oké, okay, laten we nu dit project met elkaar. We, we weten nu wat we willen. Ja. Laten we nu met z'n allen de, de schouders er, of de, de, de handen eronder zetten, met z'n allen aanpakken en, en kijken waar we. Wanneer en in een kort tijd bestek dat neer kunnen zetten. En natuurlijk zullen daar. Natuurlijk komt er een, in een bestemmingsplan komt er iets. Ja. En natuurlijk komt er iets dat, we, dat, dat, dat wij een onderwijskundig concept hebben waar iemand over wat gaat zeggen van hé, hey, is dat wel zo slim? Ja. Natuurlijk gaat dat gebeuren. Maar ik geloof wel dat iedereen zich bewust is en, en het idee van ja, daar moeten we een beetje vaart achter zetten. Ja, je zit zelf al 1956, dus dat wordt wel een keer tijd. <laughs> ja, nou ja, <laughs> de, de, nogmaals, de authenticiteit van het gebouw, prachtig. Maar um, um, ik zou er ook wel naar uitkijken om om iets moois, nieuws... Uh, en daar met, ja. alle, met, met alle ideeën die we hebben daar aan de slag te gaan. Het compromis is... Uh, je laat de beheerderswoning staan... en je zet erachter een nieuwe school neer. <laughs> ah ja, misschien, misschien nog wel iets meer naar die weg <laughs> toe. Maar ja, dat, dat, ik weet niet wat daarmee gaat gebeuren. Maar dat, dat, dat, is, dat is natuurlijk ook een prachtig, uh, prachtig gebouwtje... wat wij verhuren als, uh, als, uh, ja. als, als, als onderwijs. Of het Dunemaren verhuurt ja, dat. Ja, ja. Dat is hartstikke leuk, maar goed. Dat... Heb je nu uh, met die 180 leerlingen plaats genoeg... of zou je willen uitbreiden? Ik denk dat wij... Hebben we al, dat zijn de discussies. Hè. Waar komen onze leerlingen vandaan? We krijgen er veel uit de regio. We krijgen er een groot aantal uit Zandvoort. En wat je bij ons ziet is dat veel kinderen uh, via de zijkant binnenkomen. Uh, en de zijkant bedoel ik klas 2, klas 3, klas 4. Klas 4 dan niet zoveel. En hoe komt dat? Veel kinderen hebben het gevoel, zeker van Zandvoort. We gaan het proberen in de grote, de grote stad. Fietsen met z'n allen naar Haarlem. Met z'n allen fietsen naar Haarlem. En, en dat is prima. Hè. Ik bedoel, er zijn, zijn prachtige scholen, hm, goede scholen. Ja Alleen, er is ook een aantal leerlingen. Wat daar gewoon niet... Wat ondersneeuwt in scholen van 1500 leerlingen. En dan zie je gauw dat hij na een jaar, twee jaar. dan denkt van ja, weet je, dat, hebben we toch wel, dat was wel leuk. maar we komen daar niet tot ons recht. Kunnen we nog op het, Wim Gertenbach? Dat weten wij, daar doen wij niet vervelend over. Maar ik zou het wel eens leuk vinden. Wij beginnen elk jaar met een eerste klas van. Uh, daar hangt er altijd om van ja, zijn het er 30, ja, dan heb je één klas. Zijn het er 35, dan heb je twee klassen. En we hangen er altijd tegen die 30 aan. En ik zou het wel eens leuk vinden dat, dat mensen goed gaan nadenken. Denken van oké, okay, we kunnen naar een MAVO, HAVO, grote school, Sa uh, Haarlem. Maar waarom niet gewoon hier op dat, op dat prima school, hier waar we goede resultaten boeken, waar kinderen kansen krijgen. En waar we helpen echt met een klein docententeam. Ja, die, die, die jeugd zeg maar een goede stap in de richting te maken naar vervolgen. Hoor je nou, hoor je nou zeggen dat HAVO ook uh, dat jullie ook HAVO doen? Ja, wij doen in de, in de, in de, in de onderbouw doen wij uh, HAVO. Onderbouw bedoel ik mee klas 1, 2 uh, um, bieden wij dat aan met aparte boeken. Er zijn meestal wel 1, 2, 3 leerlingen in zo'n leerjaar die dat dan doen. Um, Fred van Zanten, onze directeur heeft goede contacten met de, met de HAVO scholen in de regio. Als Fred van Zanten zegt, nadat hij met docenten natuurlijk heeft overleg van deze leerling kan naar een HAVO dan wordt over het algemeen die leerling ook aangenomen want iedere leerling die wij afleveren die, die, die redt het wel mm -hmm. en, en als ze nou klaar zijn hè, dus na de tweede klas uh, wat is dan meestal uh, het vervolg in welke school in nou, wat, uh, dat, uh, we hebben het hier over want wat je regelmatig ziet kinderen beginnen heel ambitieus aan die MAVO HAVO hè, de HAVO bij ons maar vinden de school wel heel leuk. Oh, en goed. hebben dan vriendjes. En denken dan van ja oké. Okay, ik kan nu naar de HAVO op het Sancta. Of op het. Welke school je dan ook bedenkt. Maar heel veel kiezen ervoor van. Nou, ik kan ook gewoon lekker hier doorgaan. Ik zit lekker in mijn plekje. Ik hou mijn MAVO. Ik ga daarna HAVO doen. Of MBO maar, doen. Maar weet je wat het is Mark. Als ik nou zo luister. Als uh, vader of moeder. En ik ben natuurlijk heel ambitieus. Uh, en ik, uh, ik hoor jou zo praten. En ik denk nou. Ik, ik, ik, ik uh, stuur mijn uh, zoon. Uh, ...van 12 niet... Uh, ...hier naar het Gertenbach, ...want dan uh, loopt een grote kans dat hij uiteindelijk... Uh, uh, ...als uh, VMBO leerling afkomt. En wat is daar mis mee dan? Uh, want dit is al, precies ja, als ik denk als ik ambitieus ben... ...en ik wil uh, dat mijn uh, zoon straks... Uh, ...gaat studeren op een hbo... Ja. ...dan... Uh, dit, is, dit is een veelgemaakte fout. Ja, dit is, dit is een discussie Er, er, is, er is namelijk uh, de zogenaamde CITO-toets... ...die ik niet zo goed vind... ...maar dat is mijn persoonlijke mening... ...daar worden kinderen op afgerekend. Dus... Jij vmbo, jij lyceum En hij gaat naar de MAVO Maar dat hoeft helemaal niet zo te zijn Er gaan kinderen naar uh, lyceums En die breken dan af En die komen dan in het tweede jaar bij hun terecht uh, <laughs> ik, denk, ik denk dat je het andersom moet benaderen Of zie ik dat verkeerd Nou, het is, het is nogmaals Wij zijn Cito-toets dus, heb je het over En er zijn meer testen, nio test En, en ja. advies van de basisschool en, en als je daar dat geheel kijkt Fred van Santen bij ons doet het erg goed En die kijkt naar leerlingen en die zegt van Oké, okay, dit is een MAVO-leerling, prima die gaat het hier redden. Hé, hey, jij bent een havenleerling. Als jij een goede havenleerling bent, zal die, of misschien zelfs wel VWO-leerling, zal die misschien wel zeggen: Nou, misschien is dit niet de plek. Misschien moet jij, moet je wel. Daar zullen wij, daar zullen wij eerlijk in zijn altijd. Wat jij zegt: van uh, als mijn kind in klas 1 of 2 aan de slag is en die gaat haven doen, ja, dan gaan we je echt wel. Uh, en je komt er echt goed uit. Dan gaan we je echt wel naar een school brengen. En, maar dat is, een, dat, is een, en dat is het voordeel van een klein school. Ja, dat, is, dat, dat is een gezamenlijk iets. Uh, het kind, uh, waar we het altijd over hebben. Papa's en mama's. Uh, docenten, mentor. Daar praat je over. Dat, dat is een en dat is wat makkelijker op een kleine school. hoor. Op een grote school is het. Uh, sta je 6.3 gemiddeld? Nee, sorry. Nou ja. Dan kan je gaan. En als ze die VMBO doen, uh, dan uh, doen ze er waarschijnlijk een jaartje langer over. Hè, als ze daarna weer naar de HAVO gaan. Uh, ja, want dan komen ze in HAVO 4. hele ja. traject. Ja. Wat is eigenlijk de reden dat jullie geen havo uh, volledig HAVO hebben? Uh, dat heeft te maken met de verdeling die Dunamare heeft over scholen. Wij zijn eigenlijk ook weer... Het heeft te maken met nummers die scholen krijgen. En eigenlijk zijn wij... Uh, uh, ja, we hebben geen licentie om een totale HAVO neer te zetten. Mm -hmm. Al zou dat best wel leuk zijn. Ik geloof, als wij in de, de docentenkorps hebben we het wel eens over... <kwijnt> wij zouden ambitieus genoeg zijn om dat, uh, om dat neer te zetten... Alleen ja, voor drie, vier... Dan moeten er, moet er, er echt wel wat meer komen. Hè? Voor drie, vier leerlingen... Um, um, uh, uiteindelijk een examenavond gaan doen. Of vijf of zes. Is misschien wel, dan ja. moeten er echt wel aanwas komen. Ja. Dus als je uh, de, de school wat zou uitbreiden... Zou je dat ook kunnen aanbieden? Nee, en, want ik moet eerst... Of wij moeten eerst toestemming ja. krijgen van onze... onze ja, nou, je moet eerst al die, die licentie aan. Want dat begrijp ik. Ja. Maar als je die licentie hebt... Zij dat kunnen aanbieden waardoor kinderen niet meer met z'n allen naar... Uh, ja, wat hoeft wel... Uh... Ja, maar maken Dat is enerzijds. Anderzijds, ik ben ook wel een groot voorstander van... MAVO-scholen, HAVO-scholen, VWO-scholen. Lief, liefst? Ja, categoraal. Ja. Dus je bent... B be En dan niet, dan niet te benauwd zijn om kinderen die goed zijn... Om die naar een andere Rotsen. school te sturen. We, want een kind blijft uiteindelijk, daar gaat het om. Hè. En, en ik geloof wel in... Als je een goede MAVO bent, je weet dat je hier vanaf komt. 80%, 90% gaat MBO doen. Er gaat maar een klein gedeelte gaat naar de HAVO. Dan komen we op het MBO. Krijgen, worden opgeleid tot prachtige, prachtige medewerkers van allerlei bedrijven. Als, als je daar nog enthousiast en, en fanatiek bent, en, ah, dan mm -hmm. kan je vanzelf nog wel een stap naar het HBO maken. Mm -hmm. en, ja, dus daarom geloof ik in gedegen, goede, kleine opleidingen. Um, zoals wij dat hebben staan, we zouden iets groter kunnen zijn. Ik bedoel mm -hmm. dat, maar ik denk dat we dat allemaal wel, uh, wel wat, begrijpen. Wat, wat Hoeveel HAVO-leerlingen heb je dan in de tweede klas zo per jaar? Wij hebben de, ja, wat ik zeg op een klasje van uh, dat zijn, heb je het over drie leerlingen. Drie leerlingen per ja. HAVO. Ja. En uh, is dat een aparte klas of nee, gaan nee, die gemeente? Nee, die gaan, wij hebben de, onze, onze, het onze leermethodes uh, uh, zo af. We hebben een, een uh, MAVO-boek en een HAVO-boek ernaast. Mm -hmm. En die leerlingen gaan aan de slag in de dat HAVO. Okay. Uh, HAVO. Uh, en die krijgen HAVO proefwerken en, en HAVO SO's. Ah, okay. Dus daar zit ook een verschillende cijfer. Hetzelfde overigens dat onze uh, RT-leerlingen met dyslexie, die krijgen ook twee cijfers. Uh -huh. Want het is zo oneerlijk om, ik zat net toevallig, was ik op school, zat ik een examen na te kijken. En dan denk ik van, denk ik van ja dit is geen eerlijke vraag. Dit is een vraag waarin je heel, heel erg goed moet lezen. En als je een vorm van dyslexie hebt, dan is dat... Het, het antwoord over, over, over dat jij verstand hebt of inzicht hebt in hè, een aandrijkskundige onderwerp als toerisme is helemaal niet meer interessant. Nee, het gaat hier over of jij goed kan lezen. Ja. En wij op school zijn daar nou, erg goed, <coughs> ik denk wel goed mee bezig door kinderen daarin twee cijfers te geven. Extra tijd te geven, extra begeleiding te geven, docenten begeleiding te geven. Van hoe ga je daar nu mee om? Ja. Dus ja. ja. Het vergt wel wat, want uh, er zijn ook veel volwassenen met dyslexie. En uh, ik, kom, ik neem ook examens af, dus ik kom ze af en toe wel steken. Ik doe het dan mondeling. Is dat bij jullie een, een ja. kans? Ja, dat is, het, het probleem is dat, dat zul je bij een examen nooit kunnen doen. Maar ik doe wel eens voor mijn vakje aardrijkskunde. Ga ik met een leerling zoals wij nou ook zitten? Gaan we zitten? Ja. Je hebt het geleerd. En we gaan praten over, over het onderwerp. Uiteindelijk is een proefwerk of een overhoring niks meer van. Ik wil weten of jij de stof die wij hebben behandeld... Ja. of je die een beetje begrijpt en een beetje, een beetje snapt. En... Ik wil overigens niet het beeld hier wekken dat wij een school zijn met alleen maar hè. Wij hebben nee, nee we, we, onder... we, hebben, we hebben duidelijk gesteld ja. dat uh, uh, jullie een uh, goede school zijn. En we hebben het nu over dyslexie, omdat jullie daarin uitblinken. Ja, ja. Dus uh, wij gaan niet zeggen dat jullie... Nee, nee, leren. precies. Nee, dat, dat, dat, uh, en daarnaast denk ik dat, uh, dat wij gewoon ja het voordeel van een klein schooltje is dat heel veel. Dat kinderen blijft. krijgen aandacht dat blijft kinderen krijgen aandacht en dat is zo mooi ik, ik, ik was toevallig van de week was ik weg met een aantal collega's uh, van andere scholen ja, ik weet, ik weet bij wijze van spreken wat papa's en mama's doen. En, uh, en, uh, en, uh, en wat ooms en tantes doen. Oh, en jij bent de neef van ja. die en die. Nou ja, goed. Ik hoef jullie niet uit te leggen hoe het op een dorp werkt. Uh, nou ja, kijk. Het, het, mijn kinderen zijn naar uh, Santa gegaan. En daar praat je inderdaad over uh, heel veel uh, kinderen. En daar is het niet meer. Uh, wie ben jij en nee. wie ben jij. En ik kan me heel goed voorstellen dat je dat met 180 mensen. Kinderen. Gewoon zeker de helft bij naam en toenaam uh, kent. Nou, ik denk allemaal. Ja, ja, ja. Nou ja, dat... dat dat werkt beter ja. voor, voor beide partijen. Ja, ja. absoluut. Ik heb, ik heb zelf op de Triniteit gezeten. Dat, uh, dat is nu te zien. Dat is een oudje. Maar die, daar zaten we met z'n 800 of En ja. dat vond ik al groot. En ja. dan kun je bedenken dat er dus uh, scholen zijn van 1500... Ja. Uh, ik vind het echt ridicuul, weet je? Dat, dat, dat is zo massaal. En het is misschien economischer, hè? dat je iets minder uh, stafmensen uh, hebt. Maar het is voor de leerlingen zo uh, massaal. Zo. Dat is, dat is, ik kan echt alles antwoord voor dat er gaat aanraden om lekker hier uh, te blijven. Ja, als, als, dat, uh, als dat in je... In je bedoel, als jij een VWO-leerling bent, dan moet je absoluut een goede school in de, ja. in de, in de regio zoeken. Maar als jij, ja, als jij een ja. MAVO-leerling bent... En je, en je, nou dan kan je best hier beginnen. En daar is helemaal niks mis mee. En dan, uh, dan uh, ik, we, we hebben heel, heel, heel een heel, heleboel voorbeelden. die, uh, die, van kinderen die uh, bij ons zijn begonnen. en uh, lekker ver zijn gekomen. Dus wat dat ja. betreft. Hey, we gaan er lekker mee uh, stoppen met dit onderwerp. Heb, wil je nog iets toevoegen? Wil je nog iets, de laatste kreet naar de zandsoortse bevolking? Uh, <lacht> hoewel je al behoorlijk. Nou, hebt, uh, ik, ja, ik, ja, ik praat makkelijk. Dat hoor ik wel vaak. Nee, ik zou, ik zou. <lacht> daarom ben ik docent. En nee, ik zou willen zeggen: ja. kijk, kijk, als je een keuze maakt, kom eens bij ons kijken. En ook als je niet die keuze maakt. Kom toch eens kijken. Er zijn mooie plannen bezig. Het komende jaar zal, zal het Wim Gertenbach college zal redelijk, uh, redelijk in het nieuws zijn. Dus uh, houd het in de gaten. Geef meningen, geef ideeën. En, uh, en uh, hopelijk zien we elkaar nog eens. Nou super, joh. Heel erg uh, bedankt. Nou, ik hoop dat we elkaar zeker nog zien als we de plannen voor uh, de nieuwbouw. Uh, die appeltar die is genomen. Ja, die, die staat. Daar kom ik over terug. Hey, we gaan even naar het volgende uur: ja. uh, dat uh, beginnen met Joop van Kempen van het Zandvoort uh, Open Golf Surfwedstrijd. Dan uh, gaan dan gaan we naar Jacques van der Meer over de torenbeklimming Sint-Bavo. Dan komt Albert-Jan Vos praten over de lokale omroep. Week. En de Nathalie Lindeboom over de dag van kankerpatiënten. En we gaan nu even naar de muziek. We hebben het net over het bouwen van het Wim Gertenbach College. Dus wat anders dan de muziek van Paul van der Leeuw, De Steen.